Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Uh, nu op radio 501. Daar is hij Donderslag met Rogier van Dijkstra. nou, dat Ja, Dit is radio Donderslag! Onderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Zo, nou, daar ga ik zeven voor zitten. Wel, nou, wel. Ja. Nou. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oeh, dit is Radio 59. 501. Is Radio 501 501? Donderslag op donderdag bij Helderhemel. hemel. Het is vandaag 5 januari 2012 en dit is aflevering 90 van Donderslag. Sister, Sister, hij doet het weer. Voor iedereen die nu weer zit te luisteren, de beste wensen voor 2012 en hartelijk welkom in de Donderslag, de eerste van het nieuwe jaar. En de aanwisseling zit er ook weer op en we gaan weer goede moed met dit nieuwe jaar aan de slag. En zonder goede voornemens, want daar wordt toch nooit iets van gebakken. Uh, laten we hopen dat het muzikaal gezien een interessant uh, jaar gaat worden in dit jaar, 2012. Uh, 2012 is het jaar waarin de Radio Vrijtelene haar 30 jaar gaat vieren. En ook het jaar dat we straks één jaar door de Koepersweg zijn gehuisvest. Maar zover zijn we nog niet. We moeten vandaag eerst naar Bieruur. En dat doen we met muziek. En Rob Ricard heb ik weer aan de telefoon met zijn platenkeuze. Hij is er in 2012 ook weer bij. En straks ook een nieuwe Blabla-blog van Theo Veriet. En hij zit in 2012 ook weer moordevol inspiratie. En ook hoor je straks de plaat voor je hoofd en een goed nieuwe disc. En ik heb weer een recept en een agenda. En tussen drie en vier heb ik Waylon aan de telefoon over zijn nieuwe album en zijn Lucky Night Tour. Alles mooi en wel, maar eerst muziek bad heart as good as it gets. out won't you let me in? i won't make out wanna make out feel my Ja, ook alweer van een paar jaar terug. Uh, in 2011 bracht John Allen zijn nieuwe album Sweet Defeat uit en van het album Lucky I Guess. Up to my knees I've seen things To make me laugh And carefully Van het nieuwe jaar, hier op 5 januari heb ik natuurlijk Rob Rica aan de telefoon voor een tip van de sluier. Uh, Rob, um, op de eerste plaats uh, een heel gelukkig nieuwjaar. Beste wensen voor 2012. Ja, ook okay, jij de beste wensen. Ja, dankjewel. En um, ja, hm. natuurlijk bel ik jou voor de tip van de sluier. Want in 2012 gaan we daar maar gewoon mee door, lijkt mij. Nou, ik had het volgende bedacht. Uh, skivakantie. Ja. Dus ik denk, dan doe ik een... Uh, omdat het nu 5 januari is, doe ik een plaatje uit 2005. Uit uh, 2005? Nee, hey, leuk. Je hebt trouwens niks gebroken? Nee. Oh, dat is mooi. Dus, nee. je, dus je bent nog helemaal intact? Ja. Oh, dat is mooi. Een uh, plaatje uit 2005. Uh, kan ik daar nog een ander tipje bij krijgen? Uh, ja. Uh, nou, ja. Het is wel een... Um, het is wel een leuk plaatje. Is het Engelstalig? Ja. Engelstalig. En uh, het komt uit uh, Nederland of is het een buitenlands product? Nee, het komt uit het buitenland. Oké. Okay. Nou, laten Denk we het da daar maar even bij houden dan. Weet je wat? Om jou te plezieren heb ik een hele mooie plaats uh, klaarstaan. En die ga ik nu draaien. En het is Happy New Year van ABBA. Oh, het is leuk. <laughs> ja, leuk, hè? Nou, ja. <laughs> ik zie je straks weer om half bier. Oké, okay, hoi. Hoi. Nou, als uh, nu het nieuwe jaar niet begonnen is, dan weet ik het niet meer. Uh, David Bowie heeft uh, het album Let's Dance ook op Super Audio CD uitgebracht. En dat album heb ik hier en daarvan draai ik titel song. En die heet, hoe kan het ook anders, Let's Dance. Let's Dance van David Bowie en de gitaarpartijen die werden gespeeld door Stevie Ray Vaughan. Dan is Stevie Ray Vaughan ook nog eventjes in de uitzending, maar dan in een andere hoedanigheid. Hij speelde hier de solopartij voor de hele cd Let's Dance. En dan gaan we naar België. Raymond van de Groenwoud. En die heeft het over meisjes. Raymond. van het Groene Woud. En nu Larry Carlton in Blot Eleven. Een stukje internationaal muziek en dan helemaal instrumentaal. BlaBlaBlog van Theo Verriet BlaBlaBlog.nl 5 januari 2012 Marktplaats Ik heb afgelopen jaar twee auto's verkocht via Marktplaats En ben een paar jaar ouder geworden Die eerste auto bleef er twee maanden op staan Werd tientallen keren door mij bovenaan geplaatst Ik Werd gepromoveerd tot topauto Kreeg extra foto's en een mooiere tekst En niks hielp Bijna niks. Toen ik de prijs bijna halveerde, was de auto in een flits verkocht. De tweede auto zet ik daarom op marktplaats met het idee dat het wel los zou lopen. Een paar dagen later zou het hondenhok nog gepoetst worden en de papieren en de sleutel. Och, daar had ik vast nog tijd genoeg voor. Echt hoor, binnen vijf minuten werd ik vier keer gebeld. En datzelfde uur nog eens drie keer. En de rest van de dag nog minimaal tien keer. En ik had echt geen tijd. En nee, ze konden niet langskomen en meenemen. Totaal van slag haalde ik de auto van marktplaats. Wat is hier aan de hand? Is dit de enige Peugeot 206 die te koop staat? Een paar dagen later durfde ik het weer aan. Deze keer een advertentie zonder mijn telefoonnummer te noemen. Een prijs waaraan niet getornd kon worden. En de vermelding dat vrijdagochtend de kijkochtend zou zijn. Onmiddellijk stroomden de mails binnen met allemaal dezelfde vraag: Kunt u mij bellen? Ik belde de geïnteresseerden met een onderdrukt nummer en werd vier keer weggedrukt. De vijfde nam op, maar kon zaterdags pas. Er volgden meer mails. Kopers die ondanks mijn duidelijke richtlijn toch gingen bieden. Kopers die wilden dat ik ze zou bellen. Even overwoog ik de auto in de gracht te parkeren. Auto's verkopen is zo niks voor mij. Aan het eind van de dag had ik genoeg moed verzameld. Ik belde de enige bieder zonder taalfout in de mail en het blijkt een aardig jongen uit Amersfoort te zijn. Alle zes was in met zijn vader in Amsterdam, we reden een rondje, deed toch een paar van de prijs af en de koop was gesloten. Marktplaats is nog erger dan de Albert Heijn op vrijdagmiddag of de bijkorf tijdens de drie dwaze dagen. Dit was Theo Verriet, meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501, 24 uur per dag de beste muziek. het wel over de auto's, maar dames houden er ook van, hoor. Uh, Girls Like Fast Cars van Anita Kokken. It started at an early age I guess around 13 I'd hear those engines On the street And my love they'd scream They pull into the driveway And I would run and hide I'd overhear My brother's friends they talk about their rights ...over auto's omdat Theo Fried daarover begon. Girls Like Fast Cars 2 van Anita Cochrane. En uh, uh, Gar du uh, daar heb ik de volgende cd van... Uh, ...die bracht ook een gloednieuwe cd uit. En daarop staat een heel mooi nummer. Dat is tevens de titelsong. En die heet Lily White Soul. Dus Lily White Soul. En dat is ook de naam van het album... Uh, Echt een aanrader, een heel mooi album. Dus ga snel naar de winkel en schaf het aan, want echt Guard New North, Luister maar even. Soul, Lily White Soul. Waar, waarom zeg ik het nog steeds Het aardige is, uh, ik heb hier nu iets van Peter Frampton en hij speelt op een gitaar die hij 30 jaar lang niet meer kon vinden. Hij zat in een vliegtuig uh, die, die gitaar dan hè, in een cargo vliegtuig en dat is neergestort. 30 jaar later kwam het uh, gevaarte terug. Hier, show me the way op die gitaar. Don't make me cry. To hear from you Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue Cause you know darling, I love only you You'll never know it hurt me so Don't make me blue, 'cause you know, darling, I love. You. Waren ze weer in 2012 ook onze huisband The Beatles, John Paul George en Ringo. En zij speelden Don't Pass Me By van het White Album uit 1968. En dit is dan wel de remastered version uit 2009. Dit is Radio One's nummer 1 station. Tenminste, Italiaanse naam. Voor de helft woont hij in Amerika. Voor de andere helft woont hij in de buurt van Amersfoort. Dit is Gino Vanelli. The Measure of a Man. Oh no, you can't judge a man. The of his skin You can't read his cool By the scruff on his chin Don't know what makes him tick By the Rolex on his wrist But you can judge a man It's true. Daytime, night time, at all. I'll rush to your side Anytime you call. Just to be near you, you know, anywhere I'll go. How could you hurt me so? Oh, if you gotta make a fool of somebody. If you gotta make a fool of someone. But what we'll is about you? Take it easy, baby. Please don't hurt me. Take it easy, baby. Please don't hurt me.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 is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van Stephanie June en heet Dibadie. En morgenavond om 10 uur kiezen Armin en Johnny in hun eerste Armin en Johnny show van dit jaar. De eerste nieuwe plaat van je hoofd van 2012. En ze zijn de morgenavond van 9 tot 12 hier op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501.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 NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje ons lunchcafé help ook mee en steun NSGK. Word donateur op NSGK.nl. Article 24 of the Geneva Convention. Medical personnel exclusively engaged in the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall be respected and protected.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 Donderdag op radio 501. Dit is radio, 50, dit is radio 501. Donderslag. En, ah. Donderslag! Donderslag op donderdag! Een hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op radio 501. 1, 2, 3, 4. ...in de tweede uur van donderslag. En voor de mensen die nu net inschakelen... ...je luistert naar de Radio 5 daveren de Donderdag... ...en die duurt tot middernacht. En dit is donderslag en die duurt tot bieruur. uur. We hebben al een, een lekker uur achter de rug... ...en het is uh, gelukkig nog geen bieruur, uur... ...want we hebben nog een stapeltje leuke items en muziek. Rob heb ik straks aan de telefoon met zijn platenkeuze. Ik heb ook weer een nieuw recept in de rubriek Wat gaan we eten... ...en ook vandaag weer een nieuwe agenda... En de nieuwe Donderdisk. En na de Donderdisk komt Welen even aan de telefoon. Dus allemaal even blijven luisteren. En natuurlijk eh, muziek. En ik begon dit uur met Boeleboele van Sam de Sam en de Faro's. En voordat de Donderdisk begint te donderen, heb ik hier muziek van The Clean Cleanwater Revival, Green River. Radio 501, daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. Dood om de siering van de Black Keys. Van de nieuwste CD El Camino. Vrijdag 6 januari treedt Welen op in Schouwbergen Park in Hoorn en hij is aan de telefoon. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Je bent uh, met een nieuwe tour bezig en die heet de Lucky Tour. Uh, waarom ja. heb je deze naam gekozen? Of de Lucky Night Tour, moet ik zeggen. Ja, de Lucky Night Tour, ja dat klopt. Uh, nee, waarvoor die, uh, die, die, die, die naam, begin dit jaar begonnen we met een, uh, een aantal uh, optredens uh, in het land waar we. Uh, ...liedjes probeerde van de nieuwe plaat. Liedjes die nog niet uh, uitgewacht waren. Ja. En daarmee gingen we eigenlijk op pad. Ik had een heleboel liedjes geschreven voor, uh, voor het nieuwe album. En ik wist niet zo goed welke keuze ik moest maken. En ik dacht, laat nou, ik een aantal liedjes waar ik misschien wel zeker over ben... Uh, uh, ...af en toe uh, live spelen. En uh, Lucky Night is eigenlijk gebaseerd op... Uh, uh, misschien heb je een liedje maar voor één keer gehoord. En, en nou ja, was jij de gelukkige die erbij was. En het publiek die heeft eigenlijk de samenstelling van een nieuwe cd gedaan. Dat, uh, dat is eigenlijk wat je, wat je nou, bereikt hebt daarmee. Nou ja, in, in, in, op een bepaalde manier wel. Kijk, ik had natuurlijk een, een aantal liedjes waarvan ik wist, nou, oké, okay, dit gaat erop komen. Dit is uh, een, een, een soort leidraad voor het album. En, Um, en, en, maar sommige liedjes, daar twijfelde ik een beetje over kijken en, en, en daar wou ik gewoon een gevoel bij creëren en kijken wat, uh, wat de reactie erop was. Want op die manier zijn sommige liedjes afgevallen en, en, en andere liedjes uh, erbij gekomen. Dus je hebt nog een, een aantal liedjes liggen die je straks uh, eventueel in een volgend album uh, opnieuw uh, zou kunnen opnemen? Of, uh... ja, nee, ja, zeker. Ik bedoel, wat in het uh, vat zit verzuurt niet, zeg men. Maar. Uh, ja ik, ik, ik, Weet je, alles, alles komt zoals het komt en, en op, op de, de lijn die ik voor dit album wilde, wilde volgen, zeg maar, daar pasten sommige liedjes het helemaal goed in en uh, misschien bij een volgende plaat uh, kan ik weer een hele andere kant laten zien Hey Je eerste album, hè? Wicked Wees, uh, dat is Platina geworden en het heeft ja. uh, twee jaar geduurd voordat er een nieuw album uitkwam. Heeft, ja. dat, heeft dat met elkaar te maken? Uh, nou ja, ja zeker even met elkaar Maar Ik bedoel, de, de eerste plaat was niet zo goed waar ik aan begon en alles wat, wat kwam was, was, ja, was een hele ervaring en, en een soort van, uh, ja, je had niks te verliezen mm -hmm, ja. en, en, en, en, en ja, bij de tweede plaat krijg je toch een bepaalde druk op je, op je schouders en vooral van buitenaf, want muziek brengt voor mij geen druk met zich mee. Alleen, als je op een gegeven moment moet presteren op bepaalde tijden, is het af en toe moeilijk, laat ik het zo zeggen. En, en dat werkt niet altijd. Je moet aan veel situaties wennen, veel plekken moet je aan wennen. En ja, de, de, dat neemt allemaal uh, tijd in de slag, ook omdat het ja, eigenlijk de eerste keer is dat je het bewust ondergaat ofzo. Ja, en ik kan me denken dat als je een plaat hebt gemaakt en die is platina geworden, dat je de volgende plaat, dat is meestal de drang, je wil een volgende plaat maken die weer beter is, of, of be uh, anders is. Ja, anders vooral. En dat veroorzaakt waarschijnlijk ook die druk weer. Nou ja, vooral omdat je zelf uh, een, een, als artiest wil je verder groeien. En heb je je eerste album gemaakt en je tweede album, ja, mag weer anders zijn of zo. En dat zo voelt het voor mij. Het is een, een, een muzikaal proces waar je doorheen gaat en waar je groter en volwassener in wordt. En, uh, en dat is vaak in strijd met wat mensen van je verwachten misschien en, en, en dat is vaak een hele zoektocht. After all is de bijnaam bijna, van je album, heb ja. je die naam gekozen vanwege de lange tijd dat je ermee bezig bent geweest of was er nog een andere naam? Nee. Nee, nee dat is eigenlijk wel de, de, de reden, dat we gewoon naar nou, nou, een hoop proberen en, en een hoop plekken zijn geweest om deze platen te maken. Uh, ja, after all, na alles wat er gebeurd is eigenlijk. Waar heb je dit album opgenomen? Want uh, dat zijn nogal wat plekken geweest. Um, ja, nou, voornamelijk L.A., um, New York, uh, Volendam en Londen. <laughs> en waarom uh, zoveel verschillende plekken? Uh, nou ja, overal heerst een ander gevoel. En, en dat wou ik echt proberen uit te buiten in dit geval. Ik heb de kans gekregen om een tweede plaat te maken en uh, ik wou. Vooral ook de, de, de mogelijkheden benutten. En, en, en zoveel mogelijk plekken gaan bezoeken waar, nou ja, waar misschien iets ligt wat je, wat je kunt meenemen. Ofzo. En, en, eh, ik had de mogelijkheden en, en ben er heel verder in gegaan om dat ook eh, daadwerkelijk uit te zoeken. En eh, dat heeft geresole, eh, dit resultaat gehad. Zeg maar. Kun je voor jezelf terug horen waar je het opgenomen hebt? Dat je zegt: van nou, dat is echt die sfeer die ik daar. Heb ervaring? Ja, ik, ik hoor in de onderkant, gewoon in de, in de basking, daar hoor ik duidelijk New York in. Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ja, dat hoor ik natuurlijk niet omdat ik er niet bij geweest ben. Dus dat, uh, <laughs> nee, nee, nee is... ik heb er natuurlijk een heel andere ervaring. Mee. Ja, ja. Uh, staan er op uh, After All uh, alleen eigen composities? Uh, nee, nee, niet allemaal. Nee, ik, uh, uh, ik probeer zoveel mogelijk zelf te schrijven. en, en uh, Ik zou een heel, liedje, of een heel album vol kunnen zetten met, met eigen liedjes. Maar... Uh, soms komt er een liedje voorbij van iemand anders En dat is zo goed ja, Dan ben je stom als je het niet opneemt uh, Bijvoorbeeld die escape Escapist uh, Die staat op After Hall en is inmiddels natuurlijk ook een hit mm. En die is ook regelmatig te horen Op Radio 501 mm. uh, Wat was de aanleiding om dat nummer te maken? Uh, nou, Ik kreeg een liedje min of meer toegeworpen En, en met een heel ander argument en, uh, Ja, ik, ik, ik hoorde daar iets in en Ik wou daar iets mee Het zijn een dag gaan zitten. En uh, toen is deze compositie eruit gekomen, ja, het is altijd, ik moet altijd proberen terug te halen hoe het ook weer zat en, en ja. Um, ja, daar, daar is het eigenlijk uitgekomen, ik vond het gewoon een, een leuk basismelodietje. Maar ik je hebt hem naar je proberen. eigen hand gezet zeg maar. Ja, ja dat met de meeste dingen wel proberen ja. te doen. Nu is de Lucky Night Tour dus op 8 oktober van start gegaan ja. en tot en toe loopt deze tour. Um, tot volgens mij half januari. En dan hebben we uh, de Vrienden van Amstel Live. Uh, ja. waar we in en volgens mij hebben we nog een, een paar um, um, optredens in maart en april. En dan is het voorbij. Want ik zag in, uh, in je touragenda dat je van 20 tot 28 januari uh, iedere avond in Ahoy uh, Rotterdam staat. Ja. Uh, wat voor avonden gaan het worden? Is dat die, uh, die, uh, die Vrienden van Amstel Live? Amstel... Ja, dat is de Vrienden van Amstel Live. Ja, ik zat meteen te denken aan Litouwers en Frans uh, Bouwer in Ahoy. Dus natuurlijk uh, iedere keer meegaan. Ik denk nou, ik ga je ook... geen, uh, Nee, ik ben geen gastactief. Of, uh, nee, een keer Ahoy voel het dat gaat nog net niet. Op uh, 6 januari, aanstaande vrijdag, dan uh, speel je in, uh, in Hoorn in de Park Schouwburg Of Schouwberger Park, moet ik zeggen, officieel. Ja. Um, wat kunnen de mensen daar verwachten die daar komen? Um, nou ja, de, de, de reis die we de afgelopen drie jaar zijn gegaan... Met, uh... Met, met, met ja, vrijwel alle liedjes van, van, van beide platen. En, uh, en, en ja, veel, uh, veel, uh, veel aandacht voor, voor muziek, laat ik het zo maar zeggen. Maar uh, met, een vol, met een voltallige band uh, erbij. Ja, zeker. Nou. We, gaan, uh, we, we pakken groot <laughs> uit. Uh, nou, ik uh, wens je in ieder geval uh, veel succes die avond. En uh, natuurlijk dank hartelijk dank voor je tijd en uh, succes met de rest van de tour. En natuurlijk draaien we een track van je nieuwe album. Dan mag jij zeggen welke het wordt. Dan ga ik voor Unfaithful. Omdat het een... Uh, ja, ik vind het zelf een, een, een magisch liedje. Ik, ik kwam ook op een magisch moment. En uh, ja, dat, dat... Dat staat me altijd nog wat bij. En dat heeft een, een klein beetje een... John Lennon feel of zo. Dat, ja, dat, dat vind ik het mooier. Dat vind ik te gek. Daar. Unfaithful. Oké, okay, dank je en tot ziens. Dankjewel. Hè. Tot... Uh, Vrijdag? Ja, vrijdag. <laughs> hey, Oké, okay, hoi. I want to tell you how I'm a feeling. I need to tell you how and why. keeping me the biggest, the biggest lie. lie you are Kills me like the biggest lie You are everything to me You mean everything to me I hold you to me Set me free. You see, that's all right. Van het album After All van Whalen Eagles. Alweer van een tijdje geleden, maar toch mooi. Het gaat over een trein en die trein die heet Midnight Flyer. Eagles met Midnight Flyer en dat gaat over een trein, over een locomotief die zo heet. En vandaar ook dat je dus een beetje, um, ja die, die, die stamtoeter of wat is het, die hoor je een beetje erheen klinken. Uh, Rise and Shine heet het volgende nummer en dat is van een Duitse band en die heet De Vars. Van Rob Ricard. Het is uh, bijna half vier en dan heb ik Rob Ricard weer aan de lijn voor zijn uh, plaatkeuze, zijn fabuleuze hallo, plaatkeuze, zoals hallo, wel het zeg hier bij de onderslag. Hallo. En ja, we zitten in januari en uh, dat is 5 januari. Toen had hij gezegd: ik neem mijn platen 2005, engelstalig. Nou, en daar uh, bel ik hem over. Rob, uh, wederom welkom. Ja, dat klopt. Um, ja, nou. Ik had inderdaad gelijk. Ja? Ja, ik heb inderdaad heb ik een band uit. Twee, een, nee, niet een band. Een band uit 1991, maar een, een, een, een nummer van een plaat uit 2005. Die band is uit uh, 1991? hoe bedoel je? Toen is je opgericht? Toen is je opgericht, ja. Oh. Ik had verteld he, dat het een buitenlandse band was. Dat had je verteld, ja. En dat het Engel Engelstalig was, had je verteld. Dat waren de tips. Ja, hij komt ook uit Engeland, uit Wales. Uit Wales? Ja. Ja? Die band dan, hè? Ja, die band, ja. Die komt daar vandaan. Dus dat klopt allemaal. En uh, hoe heet die band? Fieder. Fieder. Ja, o. dat is je toch wel. Nee, dat wist ik niet. Je had nog geen bandnaam genoemd. Er zijn zoveel bands die in 1991 opgericht zijn in Wales. Ja, maar je had Wales nog niet genoemd. In 1991 nog niet. Je had alleen als maar tip opgegeven 2005 in Engels. Ja. Maar ja. ja, waar moet ik op zoeken dan? 2005 Engelstalig? Ja, ja. Nee, nee. Dat, dat gaat er niet worden, hoor. Oh. wel? Jawel. Jawel. Ja, het gaat hem nu wel worden. Jij hebt nu verteld wat het is, dus... Uh, dat, uh, ja, daar ben ik zeer benieuwd naar ook. Nou, dan gaan we hem draaien. Oké, okay, nou, kondig hem even aan op zijn uh, Rikaars. Oké, okay, goede nieuwjaarsluisteraars. Uh, en uh, ook namens mijzelf gaan we nu luisteren naar Feeder met het nummer Pushing the Census van de LP. Pushing the Census uit 2005. Oké, okay, bedankt. Ik spreek je volgende week weer. rustiger aan doen. En dat doen we met Chris Smither. En die komt uit Amerika. Van een, een laatste cd van hem heb ik hier Duncan en Brady. weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag <laughs> maken we Beef Shanghai, een hoofdgerecht voor vier personen. En een aantal weken geleden is dit recept ook langsgekomen. Maar uh, er werd gevraagd of het nog een keer behandeld kon worden. Want ze waren het even helemaal kwijt. Nou, dat doen we met alle plezier. De ingrediënten die we hiervoor nodig hebben voor de bief Shanghai, dat is ongeveer 400 gram biefstuk op kamertemperatuur, 75 milliliter woksaus, 1 pakje eiernoedels en dat is 250 gram, 4 eetlepels zonnebloemolie, 1 teen knoflook en die dan fijn gesneden, 2 zakken Chinese roerbakmix van 400 gram elk en 2 eetlepels ketchup. Hoe gaan we dit bereiden? Dat doen we dus als volgt. We snijden de biefstuk in reepjes en mengen dit met 4 eetlepels woksaus. Dan koken we de noedels volgens de aanwijzing op de verpakking beetgaar. We verhitten 2 eetlepels olie in een wok en bakken de knoflook 1 minuut. We voegen dan de roerbakmix toe en we roerbakken dit 5 minuten. We maken dit op smaak met peper en zout. Dan verhitten we de rest van de olie in een koekenpan en we roerbakken het biefstuk 2 minuten. Dan voegen we de rest van de woksaus en de ketchup toe en we roerbakken dit nog één minuut. Daarna verdelen we de noedels en de groenten over vier kommen op borden en we verdelen de biefstuk erover. Dit is lekker met in ringetjes gesneden bos ui. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rvd501.nl en wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Radio 501, is radio, radio 501. Zo, jullie kunnen lekker de maaltijd gaan klaarmaken en dan draai ik de Rolling Stones. You can't always get what you want. muziekagenda van 2012, ga maar voorzitten met pen en papier, want daar komt ie. Op 21 januari zijn de Hills of Harlem te zien in de Broederij in Zoetermeer. Op 6 januari, en dat is morgenavond, dan treedt Welen op in de Schouwburg het Park en dat is in samenwerking met Manifesto. De zaal is open om half negen. Op 19 januari treedt Tim Knol solo op in de Harmonie in Edam. Op zaterdag 7 januari treedt King Mo op in de Noot in Amersfoort. En op 7 januari treedt ook op Barrel House... maar dan in Lesbri in Rotterdam. En ook op 7 januari treedt de 12 Bar Blues Band op... in Café Willem Slok in Utrecht. Op donderdag 12 januari treedt Mr. Boogie Boogie op... in Hanky Dory in Leiden. En ook op 12 januari treedt Ian Siegel op... In de Muziekdroom in Hasselt in België. En vrijdag 13 januari treden de Veldman Brothers op in Heino bij Muziek rond de Pomp. Op 21 januari en 22 januari is er een Blues Kroegentocht in Wageningen. Op zaterdagavond vanaf 9 uur en zondag vanaf 3 uur smiddags. Stichting Blues 89 presenteert Blues 2012 op 3 maart. Dat vindt plaats in het partycentrum Het Dak en dat is aan de 10 weg 9 in Leerdam. De voorverkoop is op 17 december begonnen. Zaalopen om 7 uur en aanvang 8 uur. En in maart komt Walter Trout weer naar Nederland. Schrijf het alvast maar even op in je agenda. En op 11 april is de nieuwe release van de nieuwe cd van Miss Montreal in Paradiso Amsterdam. Voor de bluesliefhebbers die nu naar donderslag luisteren... heb ik hier nog even de bluesfestivals en kroegentochten op een rijtje. Op 21 en 22 januari de Blueskroegentocht Wageningen. De Assel Bluesdagen op 27, 28 en 29 januari. Op 10 en 11 februari de Konink Blues in Delft. Op 3 maart Blues 2012 in Leerredam. Op vrijdag 23 maart is er een bluesroute in Bergen op Zoom... Op 31 maart Bluesy Blues Festival in Ridderkerk, op 16 maart Southern Blues Night in Helen. op 17 maart An Evening with the Blues in Tiel, op 23 maart Blues Night Zwolle, op 24 maart Blues Alive in Kuik en op 17 maart het internationaal Boogie Woogie Festival Holland in Ermelo. En als laatste voor onze luisteraars in Amerika en voor de bluesliefhebbers die naar Amerika gaan. Op 8, 9 en 10 juni wordt het Chicago Blues Festival gehouden. De locatie is als altijd Grant Park in Chicago. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt op www.cityofchicago.org. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 5 januari 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 12 januari, mail die informatie dan naar rvd 5 Ook kleinere optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu weer de laatste plaat van donderslag, Ian Siegel, en ik heb hem net nog in de agenda genoemd, Kingdom Come. As sure, you're born, you can die like Elvis, all alone on the job You might be blinded by fate, but you can see in the dark With the wings of an angel in the eyes of a shark You got your veins full of poison and your shoes full of blood All so your souls full of nothing and you're waiting on a flood no damn fool Don't you follow no mystic Don't you follow no rule. Well, when it's all been said and done I'll see you baby when the kingdom comes You better keep on living till the day you die I can tell you the reason but I won't say why You think you're so damn clever on your road up to heaven When I was your age, son, I was only 11. <laughs> you can stop your drink and stop smoking cigarettes I ain't met nobody live forever yet Nobody you're Gonna wish you listen to what your mama said When you walk across hell on a spider's web That's how it said, and I don't wanna see you, baby, when the kingdom comes. The good news is the Lord is a teaser, so why don't you let it be? I paid my dues and I ain't no Caesar. You sure ain't. I've been sitting on Op Donderdag! Hey heldere hemel! Donderdag! Donder. Donder donderdag! Donderdag! Yeah! Hey. Rogi, bedankt! <laughs> hey. Rogi, bedankt. Hey. bedankt! Yeah! Hey! Opgelucht! Nee! Opgelucht! Yeah. Ja! De eerste donderdag van het nieuwe jaar zit er weer bijna op en het is bijna bieruur uur. En dan schakelen we over naar mijn collega's in studio de Koepoort. Vanuit deze studio gaat de Radio 5 alleen daveren de donderdag verder tot 12 uur vannacht. En dat noemen wij bij Radio 5 alleen spooknacht. <haha> Je kunt mij de hele week weer bereiken op e-mailadres rvd Je kunt me ook uh, vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam rvd501. En Radio 5 Lain is ook te vinden in de social media Facebook, Twitter en Hives. En je kunt Radio 5 Lain 24 uur per dag mailen en stuur dan gewoon je e-mail naar studioradio 5 zal ik zal nu weer even wat mensen bedanken. Op de eerste plaats Welen, hartelijk dank voor het interview vanmiddag. Rob Ricard, bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. Theo Frie, bedankt voor de bla blog En mijn redactieteam, Hein Maagraat, Anna Rek, Sia, Fred Zerenvelk en Jan Kloodizak bedankt. En het Radio 5 Lijn team bedankt. En niet te vergeten jullie thuis. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe donderslag. Zelfde dag,zelfde tijd,zelfde zender. Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Horik Jan had op oudjaarsnacht in iedere hand sterretjes vuur. Zijn gouden sterretjes in het rondvlogen, riep Horik Jan keihard. Boem, boom, boom. Ja, Horik Jan was gek op zwaar vuurwerk. Dat was hem weer, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Onderslag op donderdag. Ja, André, Wat was het overweldigend, nee. hè? Okay. Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, But gaaf en onvergetelijk. Okay. Leuk, hè? Ja, But bijzonder. We mee. Oké. again We geen spijt voor hem, de slijvering, yes de slijvering. Heren, heren, vlug, we beginnen aan de andere zijde. Die poots op donderland moeten de man, man, mensen wel denken.